Het is niet omdat je instaat voor de veiligheid... dat je zelf een brave Dutske zijt, is niet waar? Jij denkt dus dat Sion ligt. Of dat hij zelf bedrogen wordt. Ik zou dat niet uitsluiten, nee. Ja, begin dan maar eens te bewijzen. Wacht, zou ik zeggen, blijven proberen, commissaris. Het is voorlopig uw enige mogelijkheid. Goedemorgen, Karin? Goedemorgen, Sorry, baby. Alles goed. Ik ben met een keer naar boven gekomen. Oei. oei, oei, oei. Is een presente manier om uw dag te beginnen. <lacht> hij verwacht je op zijn bureau. Ja, waarvoor? Dat heeft hij niet gezegd. Dat is, ik ben bezig. Als het echt dringend was, had hij hier al lang gestaan. Uh, commissaris? Ja, Bruinhoven. Het is misschien een stomme vraag dat ik u ga stellen. Oh, oh. Eén meer of minder. Uh, Kom, laat maar horen. <lacht> Wel, het was van morgen, wij dat mij stond te scheren, schoot dat om een keer door mijn kop. Die Spaanse eerste minister, hoe ziet die er eigenlijk uit? Waar komt gij nu mee op? Ja, maar tijdens. Allee, nog week op de grote markt sta. En al die dikke nekken stappen door voorheen voor uit die geblendeerde auto's. moet ik toch weten dat je dat moest salueren? Salueren maar voor alles wat uitstapt, Rijnel. Dat kun je zeker niet meer zoenen. Moraleu, hou wil ik dat weten? Wat kom zeg eerlijk gezegd, ik zou het ook niet weten. Heb je pieter? Ik ken de helft van de Belgische ministers nog niet. Ah, wel, Bruno, dat is het goed. Je is niet te groot. Je is zwart verft verft volgens mij, want ja. zo jong is die niet meer, uh, Een zware snor en een litteken op zijn rechterwang. Maar hier zie je, hier zie je. Madame heeft connecties in Madrid. Ja, dat hoel, maar ik heb gisteren naar de koffer geweest, Ah, en dat is zijn broer, of wat? <laughs> de boekskes. Ah, de boekskes. Ja. De betrouwbare informatiebronnen. de ja, foto, dat ligt niet, hè, commissaris. Ja, stond er toevallig ook nog wat tekst bij? <laughs> hoeveel lieve hij al ja. gehad heeft en zo. waar hij overal een of, villa heeft of zo. Hij is weduwnaar. Ah, ja? ja, zijn vrouw is vorig jaar gestorven. Ja, ja nu, het zegt hij. Dat kan kloppen. Gewoonlijk, als je zo'n gasten op bezoek krijgt, moet er voor madame een apart programma villa. worden voorzien. Hè. Je kent dat, een bezoek aan een kindergasthuis. Of een school of Werkplaats zo. voor ja. minder valide. Maar inderdaad, daar heb ik nog niks over gehoord. Ja, maar zijn dochter komt sindsdien altijd mee. Pilar eet ze. Wat? Pilar. Pilar? Ja, maar ja, maar Bruno, je moet ah. daar niet zo mee lachen. In Spanje is dat een doodgewone naam, Pilar. He? Pilar, Pilar. Allee, vrij toermis, hè? dat is <een> Bruno. <laughs> ah, <laughs> commissaris, ze. Oh, moet oppassen. Ah, ja, er is veel kans dat je de Pilaren beter gaan noemen. <laughs> Oei, oei, oei, oei. Wat een humor, wat een humor. Allee, versta je ja niet, commissaris? Ik doe mijn best, Bruno, ik doe mijn best, maar ik kan niks beloven. Ik ben een goeie. Heeft u me hem... niks gezegd van in? Uh, jawel, maar... Ja, maar wat blijft u dan? Het is belangrijk, hè? Jawel, mijn Führer. <laughs> een lach van de ene, een rol van de andere. Wie zou er hier niet willen werken? Ja, zegt, en ik weet van niks. Ja, het is daarom dat je hier zet, hè, van in. De mail is juist binnen. Dit is hier het uh, nieuwe programma voor de Spaanse premier... tijdens een bezoek van volgende week. Uh, van wie komt dat? Van Sanders, van de IPS. Ja, zeg, ze moeten daar in Brussel wel weten wat ze willen, hè. Eerst zeggen Ja, Ja, dan... ja, ja, ja, Vanin, het is goed, goed, goed, Gij is goed, is goed. verantwoordelijk voor de veiligheid op Ibrugia, maar ik nog altijd voor die van heel Brugge, nietwaar? Natuurlijk, okay. maar daarom... Operatie Torquedame. Torquemada. Turke, Turke, ah, het to, is Torkemada. U zei... Ja, je ja, ja, ja. weet waarover dat ik bezig ben. Hè? Ja, die rare namen altijd. Eh, wat ik wil zeggen, het leven staat niet stil buiten die ene operatie. Hè? Iemand moet het overzicht houden over alles wat er rijdt en zeilt in deze stad. En dat kan toch niemand anders zijn dan de hoofdcommissaris. Waar of niet? Ah, ja. Wilt u nu nog weten wat er veranderd is eh, vanin? Tuurlijk, ben in nu toch. Goed. Het bezoek aan het Europacollege gaat niet door. Ah, toch niet onwillekeurig. Die schilderijverstel, inderdaad, blijkbaar. De Spaanse security vindt het risico te groot zolang we niet zeker weten of er ja dan nee geen link is tussen het college en de gebeurtenissen in het museum. Oh, dat is goed. Een vervelende academische zitting minder. Nee, want die gaat wel door. Ah, ergens anders? Ja, in het Belfort. Na het knippen van het openingslint en een kort bezoek aan Guernica Paviljoen... gaat het grootste deel van het gezelschap naar het Belfort. Dat is vlakbij misschien geen slechte zaak voor mijn mensen. Ja, dat dacht ik ook. En die paar die hun eigen weg willen gaan. Maar ja, Hoe? Die, uh... Eigen weg? Ja, maar ja, leden van de Spaanse kamer van Koophandel. Hè, die willen tijdens het officiële gedeelte de toerist uithangen en links en rechts wat gaan bekijken. Of ah, eigenlijk, ja, dan... Zijn er daar belangrijke mensen bij? Volgens de Spaanse veiligheid niet. Ze zijn allemaal tweederangsfiguren, Niet het soort volk waar de ETA zich druk over maakt. Verstaan, ben... Laten doen dat. Nog iets, commissaris? Uh, nee, nee, nee. Uh, alleen uh, om nog eens terug te komen op die naam daar. Uh, Torquemada. Uh, waar hebben ze die feitelijk gehaald? Uh, weet jij dat? Tuurlijk. Mag ik het ook weten van in? Torquemada was een Spaanse groot inquisiteur. Een groot inquisiteur? Ah, ja, yeah, yeah, ja, geen yeah. simpele geest. Hij vond het naar het schijn plezant om ketters in de nok van de kerk... op een dwarsbalk te laten verkommeren. Tot ze van vermoeidheid en schreek op de plaveien te plettervielen. Mm, gezellige Keon. <h miles> ja. ja, maar wat ik eigenlijk niet begrijp... Hè, mm. dat is waarom ze juist mij en niet u genomen hebben om die operatie te leiden wat ah, wilde met ja ja ja ja ja ja ja ja